Doen, zogezegd. Er zijn drie kerken in de ronde die eigenlijk een beetje uitwisseling doen, zeg maar, met allerlei doelgroepen. Zo hebben we in Leef, uh, en in die gemeente wordt er een scholendienst gehouden voor uh, allemaal kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier hebben we vandaag een speciale jongerendienst, en dan is het in de christelijke gereformeerde kerk is nog een. Een ja, meer standaarddienst dienst, zogezegd. Maar we doen het dus een beetje met elkaar. Maar dat kan dus ook zijn dat je dus vandaag naast iemand zit en je nooit ziet. Dus ik vind het leuk als we elkaar gewoon heel even voorstellen. En geef elkaar even een hand en heet elkaar welkom. Nou goed, we gaan het vandaag hebben. Het thema is eigenlijk happy zijn. En, uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd waar jij happy van wordt. Want als je, als je, als je gewoon het uh, uh, happy vertaalt, hè, dan gaat het over vrolijk of over geluk zijn. En ik, ikzelf heb ik altijd een beetje moeilijk met, van, met, ja, met ben je nou gelukkig? Wa wanneer ben je nou gelukkig? Ik weet, misschien herken je dat wel. Er zijn momenten in je leven dat je denkt van, nou weet je... Als ik dat doe, dan zal ik echt gelukkig zijn. Of dan wordt het leven leuker, of wordt het leven makkelijker. Dat zijn allerlei fases waar je doorheen gaat. Ik kan me herinneren dat ik vroeger dacht, als ik eenmaal naar de middelbare school ga, dan hoor ik erbij. Of als ik, nou dan maar 16 zijn, of 18, want dan mag je stemmen. En dan mag je naar de cafés en zo. Er waren allemaal van die dingen, dat je, denkt, je stelt allerlei doelen, en je denkt van, als ik daar ben dan wordt het leuker of dan word ik gelukkiger of iets dergelijks en wat ik altijd merkte en, ik, en misschien herken je dat wel dat je dan soms ook wel in die fase zit eigenlijk al een tijdje en dat je denkt van ja, hier heb ik heel lang naar uitgekeken. En eigenlijk is het gewoon heel normaal. Heb ik ja, doet het niet zoveel voor me. En ik ben benieuwd, zeg maar, zijn er misschien dan niet juist hele kleine dingetjes, gewoon kleine geluksmomentjes die misschien eigenlijk altijd blijven. Die gewoon niet alleen zeg maar voor over drie jaar interessant zijn, maar vandaag en morgen. Gewoon dingen waar je vrolijk van wordt. En weet je, ik, ik moest bijvoorbeeld denken aan... Gewoon, en, en het gaat juist om het kleine. Hè? Maar ik moest denken bijvoorbeeld aan als je, als, je, als, je, als je het heel warm hebt. Het is, het is zomer. En uh, ja, je opent gewoon een, een Magnum. En je neemt de eerste hap, weet je wel. Dat dus je denkt, ah, oh, dit is lekker. Of misschien... Misschien beter voor nu, als het heel koud is, weet je wel. Je, je komt thuis en je bent helemaal verkleumd, en je vingers voel je bijna niet meer. En, en je komt thuis en, en uh, je vriendin of je vrouw of je moeder, die heeft een grote kop warme chocolademelk klaargezet, weet je wel. Oh, Lekker slagroom erbij, lekker toch? Hey, maar misschien zijn er mensen die dat herkennen, gewoon geluksmomentjes, kleine dingen die je denkt dat is vandaag tof, maar ook volgende week. Ik, ik heb hier één vinger. Niet dat ik het herken. Ja. Oh, heb, heb, oh, heb je ook een ander voorbeeld? Nee, iemand anders, even, even een vinger. Ik heb een heel lang koord, dus achterin zitten, dat maakt helemaal niet uit. Logerende kleinkinderen, de hele week warme chocolademelk gemaakt. Heel de week warme chocolademelk, logerende kleinkinderen, nog, nog iemand. Kom, kom, kom maar, jongens, even, even een paar vingers. Ik, hier gaan we naar voren. En doe ik er dan ook weer een. Weet je? Doe hem gewoon eerlijk om de, om de beurt. Nou, gisteren was Argon uh, tegen CSW. En, uh... <laughs> de verbinding wordt heel slecht. <laughs> nee, ik heb gehoord inderdaad, uh, oh, sorry. Dat, dat, uh, dat CSW gewonnen heeft van Argon. Dus dat, uh, ja, dat voor sommige mensen een heel belangrijk geluksmomentje. Nog iemand? Ja. Een mooie zonsondergang. Mooi. Ja, ja, tof hè. Heel gaaf. Ja, ja ik, nou, maar dat mag je zelf zeggen, Arie. Okay. Nou, wij zijn maandag uh, voor het eerst opa geworden en oma van een klein zoon. We hebben wel twee kleindochters, maar een klein zoon. Super, gefeliciteerd. We zullen daar straks ook uh, voor danken. Ja, Iggy. Iggy, ja, goed zo. Nou, nog één laatste en dan gaan we gewoon verder. Nog eentje? Iemand? Ja. Met Deze mevrouw zit een klappen, heeft u een geluksmomentje? Nou, als ik naar die jongetjes kijk, kijk naar mijn kleinkinderen, dat is al helemaal tof. Goed, goed zo, daar. hartstikke goed. Hey, de, we gaan daar eens even over, over verder uh, praten straks met elkaar. En ik wil nu uh, de dienst ook beginnen met gebed. Lieve Heer, grote God, dank u wel dat u ons samenbrengt. Heer, we mogen in hier komen in, uh, ja, in zomaar een gebouw, maar Heer, omdat u er bent, kunnen we ook zeggen dat het uw huis is. En Heer, dank u wel dat we hier welkom mogen zijn. Dat we hier mogen zijn zoals we zijn. Heren, met uh, ja, alles wat we meenemen. Uh, heren, misschien zijn we, zijn we al happy. Misschien juist helemaal niet. Of zijn we altijd maar op zoek naar iets wat ons gelukkig maakt. En heer, wilt u dan tot ons spreken vandaag en wilt u ons uh, laten zien hoe u ons ja, vrolijk kunt maken, hoe u, hoe u ons happy kunt maken. En hier worden we zo meteen. Dingen gesproken. Heren, Lars zal spreken. Ik zal straks zelf uh, ook uit de Bijbel lezen, heren. Gewoon dat we gaan horen wat u tot ons spreekt. En heren, we gaan ook zingen. We kunnen luisteren, we kunnen meezingen. er zijn allemaal manieren heren, om ja, ons op u te richten. En Wilt u dat zegenen? En wilt u ervoor zorgen, heren, dat, uh, ja, dat het ons raakt in ons hart. En dat we een beetje happy worden. Heren, dat is ons gebed. Wilt u bij ons zijn? Om Jezus wil. Amen. We gaan beginnen met een, uh, het spelen van de eerste lied. Mogen jullie uh, ons meenemen? Het is een band die uh, van, uh, vanuit Leef komt, daar zijn we super blij mee. Uh, ik zei al tegen, tegen hen, we hebben de laatste weken wel eens uh, even geen band gehad. En uh, dan is het echt super gaaf als er dan sowieso een band is. Maar dit is ook wel een hele grote en ik heb ze net horen spelen. Ja, ik werd er happy van, dus uh, ik hoop jullie ook. Ja, nogmaals ook goedemorgen. We gaan beginnen met het nummer vaste grond. Ik moet even twee tellen zitten. We gaan, uh, ja, normaal gesproken de het hier van de kinderen. Er zijn er nu een stuk minder. Maar we hebben voor die kinderen wel even een speciaal programma. We hebben de Veenhard uh, Kruimels. Dat zijn onze allerkleinste. Um, uh, dat is zeg maar 0 tot en met drie jaar. Die worden achter, opgevangen hier achterin in de kerk. En die mogen mee met Marjorie, Sanne en Annelotte. En dan hebben we de Kids. Dat zijn de kinderen in de leeftijd van groep 1 tot en met groep 4. Die mogen mee met Ilse en met uh, Rosalie. Doen even een jas aan en dan gaan ze naar, de, naar, het, of, uh, naar het schoolgebouw van de fontein hiernaast. Dan hebben ze daar op, op hun eigen niveau een programma. Ik zit te kijken, ja, normaal gesproken zijn er echt heel veel kinderen, maar die zitten natuurlijk allemaal bij Leef. Hartstikke goed. Moet even kijken hoeveel het er zijn, want misschien kunnen we het wel samen doen hier in de kerk, maar we, uh, gewoon achterin het zaaltje. Maar kijk maar even, uh, dan gaan we naar je eigen programma, dan word je opgevangen. En dan uh, wachten wij tot het iets rustiger wordt. En dan gaan wij verder met uh, het zingen van drie liederen. Zullen wij weer gaan staan? Dan zingen we samen nog uh, drie mooie liederen. Confestig uw gezag, wees koning in ons hart, herstel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. stoort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk, Heer maak ons sterk in u. yours can I and do it. Oh, Maar ik zie het ook een beetje zoals van um, ja, dat hoe het ook, wat er ook uh, fout gaat in je leven. Of het, ja, je kan niet als christen zeggen van uh, ja, ik ben altijd gelukkig of ik ben altijd blij. Maar dat toch ja, gods, gods vreugde kan je kracht zijn. En daar, dat God je altijd helpt om je er, er, doorheen te, ja, er doorheen te brengen, door moeilijke dingen waar je doorheen gaat. En daar gaat dit liefde. Dank jullie wel. Nou. We gaan uh, het woord van God openen, en dat doen we uit het uh, Bijbelboek Prediker. Prediker is uh, nou ja, naar uh, alle, uh, grote waarschijnlijkheid geschreven door koning Salomo. En, uh, een zeer uh, ja, uh, grote koning in, in, in de tijd uh, over de Israël, maar ook zeer welvarend. En uh, eigenlijk had hij alles wat ze hard hem begeerde. Maar, uh, we gaan lezen wat dat met hem doet en uh, hoe hij dat ook omschrijft. Je kunt met mij meelezen op het scherm. En uh, we lezen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 11. En dan maken we even een klein sprongetje en dan lezen we nog de. Versen 24 tot en met 26. Vers 1. Dan zegt Salomo, ik zei tegen mezelf, kom laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield ik altijd. Al, die, want die behield altijd de overhand, kon ontdekken wat een mens het beste doen kan. Dat Luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in oogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me had opgeleverd. En ik zag, ik zag in dat het allemaal maar lucht en najaag van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Nou, een zeer rijke koning en uh, met mogelijkheden waarvan wij denk ik alleen maar kunnen dromen. En uh, je ziet wat hij doet met die mogelijkheden, wat hij vergaart en hoe hij daarvan geniet. Want hij zegt ook wel van ik heb ervan genoten. En tegelijkertijd sluit hij een beetje af in mineur. Hè? Zo van ja, het is allemaal, maar ja, het is eigenlijk niet zoveel. Het, is, het betekent niet zoveel voor me. En uh, op een gegeven moment in, in vers 17 lezen we nou niet helemaal, maar staat ook... Ik kreeg een afkeer van het leven. Nou, niet, hè? Als het thema vandaag happy is, dan... Uh, ja, dat is niet helemaal happy. Maar we gaan verder lezen in vers 24. En dan zegt Salomo dit. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan het eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Als een mens die hem behaagt, aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najaag van wind. Lars. Nee, ik zet deze even weg. Ja. Wist je dat 43% van de jongeren, als het even tegen zit, muziek opzet? Wie herkent dat? Even een peiling. Ook als je wat ouder bent, mag je ook meedoen. Ja, nou het zijn toch wel wat mensen. Of we de 43% procent halen, weet ik niet. Maar grote kans, als dat jouw gewoonte is, als je even een muziekje opzet als het tegen zit. Grote kans dat je het volgende nummer hebt opgezet. Waar we naar gaan luisteren en naar gaan kijken. Happy. Lied Happy is uh, natuurlijk een enorm succesnummer geworden. Ik denk dat Pharrell Williams er best happy mee is geweest dat hij dit nummer mocht, uh, mocht schrijven. Internationale wereldhit en in Nederland uh, heeft het records gebroken van hoe lang het in de top 40 heeft gestaan. Dus dit, dit nummer was echt een uh, enorm succes. Weet iemand eigenlijk de, de boodschap achter het nummer? Iets met. Uh, je, je moet blij zijn, of ik ben blij. Uh, nou de persoon die, die het zingt, die is blij, die is happy. En die, die zingt dit lied eigenlijk als een soor, soort levenslied. Ik ben blij, en wat je ook probeert, hè, bring me down, bring me down, kom op, probeer het, probeer het, het lukt je toch niet, want mijn level is te hoog. Ik ben te blij, ik ben zo happy, ik ben zo gelukkig, mij kun je niet onderuit krijgen. Als je maar, en dat zit een beetje verborgen in het midden van het lied, als je maar gelooft in de liefde, als je maar gelooft in geluk, dan zal je niets eronder uithalen halen en dan kan er van alles gebeuren om je heen. Ik ben happy. Eigenlijk bijna een beetje met oogklep op. Ik ben happy, niets of niemand kan me wat maken. Dat is een beetje waar dit lied over gaat, een soort levenslied over geluk. En de vraag is of dat echt zo is. Of je zo kunt leven dat je door niets of niemand kunt worden aangetast dat jouw geluk dat is er nou eenmaal en je kunt zo door het leven gaan dat, dat daar ook niks meer aan te doen is. Je bent gewoon gelukkig. Je kunt alles om je heen negeren, je kunt blij zijn. Is dat echt zo? Is dat waar? Er zijn namelijk nogal wat dingen die je leven wat ongelukkig kunnen maken. We begonnen met de vraag van Ron, hè, heb je nog geluksmomentjes gehad de afgelopen tijd? Nou, laten we het een beetje bij vandaag houden, anders wordt het misschien zo'n zwaar verhaal. Wie heeft er vandaag iets meegemaakt dat hij zegt, nou, daar werd ik nou toch gezegd even ongelukkig van. Gewoon een klein dingetje. Ongelukkig, ja. Oké. Okay. Werd je even ongelukkig van. Oké. Okay. Dankjewel. Nog meer? Kijk, als je de vraag stelt, dan moet je hem ook zelf beantwoorden. Ik was gisteren trouwens heel gelukkig. Ik had een hele lekkere hardlooptraining gehad. En je raadt het al. Vanochtend was ik wat minder gelukkig. Ik was een beetje ongelukkig. Ik had een beetje spierpijn. Een beetje te fanatiek getraind. Dan sta je op en dan denk je... Ah. Nou ja, gaat dan wel wel. Een beetje ongelukkig. Iemand anders nog iets? Ja? Ja? Oh. Ja, dat is heel vervelend als je lekker zo warm in je bed ligt, hè. Ja, oh. Jij had ook nog iets, geloof ik. Oh. Mesje van een scheermes bleef hangen. Oh. oh. Even kijken. Ja. Volgens mij is het redelijk goed afgelopen, of. <laughs> Overleefd, in ieder geval. Nee, precies, ja. ja. Ah, een ongelukkig momentje, ja. Oké, okay. nou dat soort dingen gebeuren en eigenlijk bespreken we hier nog redelijk ongelukkige of uh, redelijk onschuldige dingen. Maar wat als je nou eens doorgaat? Uh, weet je wat me trouwens opviel? Dat nummer van Happy, dat stond dus wekenlang in de top 40. Maar toen gebeurde er wat. 17 juli 2014. Misschien herken je de datum nog. Er stortte een vliegtuig neer, was uit Amsterdam opgestegen, boven Oekraïne neergeschoten. Twee dagen later was het nummer Happy verdwenen uit alle ranglijsten hier in Nederland. Je zou bijna kunnen zeggen, uh, toeval bestaat niet. Waarschijnlijk heeft het niet zo heel veel met elkaar te maken gehad. Maar toch, dat nummer Happy was uit de top 40 verdwenen. Niet dat het geen goed liedje meer is, maar de afgelopen... Maanden, zou je kunnen zeggen, hebben ons wel duidelijk gemaakt dat gelukkig door het leven gaan, happy door het leven gaan, zonder dat er iets of iemand wat aan kan doen, dat dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. Geluk is niet vanzelfsprekend als je familie of vrienden in een vliegtuig had zitten, wat neergeschoten is. Geluk is niet vanzelfsprekend als je in een land woont dat in oorlog is. Geluk is niet Vanzelfsprekend als je christen bent in Iran of in Syrië en je krijgt drie opties. Eén, je vlucht. Twee, je betaalt een heleboel geld. Of drie, je wordt neergeschoten. Geluk is niet vanzelfsprekend. Geluk is niet vanzelfsprekend als je een kind bent en je moet werken al heel vroeg in je leven. Je moet iPhones in elkaar zetten voor mensen aan de andere kant van de wereld. Gelukkig is niet vanzelfsprekend als je een vluchteling bent. Je bent gevlucht, je gaat naar een land toe en daar zeggen ze dat de grenzen zijn dicht. Vol, is vol. Geluk is niet vanzelfsprekend als je in Europa leeft, zoals wij. En er zijn recent aanslagen geweest, bijvoorbeeld in Parijs. En Je bent bang. En je weet dat er dreiging is in zo'n beetje elk ander land in Europa. Geluk is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet vanzelfsprekend als de mensen om je je geeft, als die ziek zijn. Gelukkig is niet vanzelfsprekend als je droomde van een happy family. Maar het is thuis altijd ruzie. En je ouders zijn misschien nog wel uit elkaar. Gelukkig is het niet vanzelfsprekend als je een relatie had. Het leek zo mooi. Het leek zo gelukkig. Maar het is uitgegaan. Gelukkig is het niet vanzelfsprekend als je graag meedoen wilt doen met de rest... Alleen jouw ouders zijn werkloos. En ze hebben geen geld om jou te sponsoren voor de leuke dingen die je met je vrienden wilt doen. Gelukkig is niet vanzelfsprekend. Vul het maar in voor jouw leven. Vul het maar in voor de tijd waarin jij nu leeft, de dingen die je meemaakt. Gelukkig is niet vanzelfsprekend. Terwijl we allemaal gelukkig willen zijn. Je zou kunnen zeggen, van binnen zijn alle mensen en juist ook jongeren gelukzoekers. We willen graag gelukkig zijn. Maar het is dus niet vanzelfsprekend dat je gelukkig bent. Wat is het geheim? Laten we vanochtend daarnaar op zoek gaan. We hebben die teksten gehoord van gelukszoeker Salomo. Een hele jonge koning. En als hij nog een hele jonge koning is, dan krijgt hij de kans van zijn leven. Hij krijgt een droom, hij ligt s'nachts s in bed. En God vraagt aan hem, vraag wat je maar wilt en ik zal het je geven. Wellicht... Zal hij een beetje nagedacht hebben? Ik kan om veel geld vragen. Ik kan om uh, uh, macht vragen, zodat ik alle landen om me heen ook beheers. Hè, dat is wat koningen graag willen. Of uh, ik kan om een mooi paleis vragen, want dat was er nog niet. Met, uh, met, met lekker eten en veel mooie vrouwen. Dat soort vragen kwamen bij hem op. Hij kon van alles vragen. Vraag wat je maar wilt, en ik geef het je had God gezegd. Maar dat is niet wat Salomo vraagt. Wat hij wel vraagt is dit. Schenk mij een opmerkzame geest, geef me wijsheid. En als je dat uh, verhaal van die droom zou lezen, dan is God er heel blij mee dat Salomo om wijsheid vraagt. En Salomo krijgt wijsheid, maar hij krijgt daarnaast ook enorm veel rijkdom. Enorm veel macht, veel invloed. En heel veel wijsheid dus. Salomo heeft het helemaal gemaakt. Hij had alles tot zijn beschikking waar een mens waar aan zou kunnen denken. Dat was Salomo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen hij was rockster, professor, president en loterijwinnaar in één. Dat was Salomo. Wat een man, hè? Wat een jongen. Hij was eigenlijk nog maar heel jong. Maar ondanks dat hij al die dingen had, was hij toch nog op zoek. Waarnaar? Op zoek naar geluk. En dat, dat is waar wij beginnen met, met, met die tekst die gelezen was. Dat Salomo tegen zichzelf zegt, kom laat ik proberen de genoeges van het leven te smaken om te genieten van het goede. Dat klinkt als iemand die op zoek is naar geluk. Als iemand die op zoek is om happy te zijn. Ondanks alles wat hij heeft, hij wil happy zijn. Salomo is een echte gelukszoeker zou ik kunnen zeggen. En hij doet het op een aantal manieren. En ik wil een paar van met je doornemen. Allereerst is dat hij dat geluk gaat zoeken in zijn bezit en hij had heel veel. Hij was de rijkste man ter wereld in zijn tijd en hij beschrijft ook dat hij alles kon kopen wat hij wilde en hij heeft dat ook gedaan. Je leest onder andere wat we, wat, wat we lazen, daar kun je uit opmaken dat hij zo'n beetje een eigen dierentuin heeft aangelegd met de meest exotische dieren en planten en, en noem het maar op. Een eigen dierentuin. Hij, hij spreekt over heel veel mensen die voor hem in dienst komen, maar waaronder een persoonlijke band met zangers, met zangeressen, muzikanten. Hij koopt alles wat maar los en vast zit. Hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn geluk gezocht in bezit. En dat lijkt een beetje op wat er pas geleden ook in Nederland gebeurt. Op 31 december 2014, toen was er uh, 30 miljoen te winnen. En heel veel gelukzoekers in Nederland, die dachten er nog even aan op die dag. Misschien wel op die avond. Om nog even gelukkig, om, om nog even de kans te, te, te kopen als het ware. Om, om misschien wel heel gelukkig te worden met 30 miljoen. Ze gingen naar staatsloterij.nl. En wat bleek nou? Die site die lag plat. Weet je hoeveel loteren verkocht werden op 31 december? 8000 per uur. Het ging ontzettend hard. Dat ging ontzettend hard. Veel mensen die nog even gelukkig wilden worden. En misschien denk je ook wel, net als heel veel andere Nederlanders kennelijk, dat meer geld best een beetje gelukkiger zou maken. Of dat meer bezit best gelukkiger zou zijn. Dat je meer gelukkig zou zijn. En er waren ook tijden dat ik dat dacht. Ik woonde met mijn vrouw een paar jaar geleden in een heel klein appartementje, boven een sloopbedrijf, maakte heel veel herrie. En om de vijf minuten kwam er een vliegtuig over. En wij dachten, nou, het zou toch fijn zijn als we nou konden verhuizen naar een net rijtjeshuis... Uh, netjes, rustig, uh, ook een stuk groter, want we leefden erg klein, dan zouden we gelukkig gaan worden. En dat zie ik ook heel veel om me heen. Dat mensen denken dat ze van een beetje bezit, van een bepaalde gadget, of van de nieuwste telefoon, dat ze als ze dat hebben, ja, dan, dan ziet het er allemaal veel beter uit. Dan word ik een stuk gelukkiger. En hoe zit dat bij jou? Herken je dat bij jezelf? Als ik dat nou te pakken weet te krijgen, ja, dan word ik gelukkig. Soms gaat het heel onbewust, soms heb je het genees zelf door. Maar zit je gewoon zo in elkaar. Wat vond Salomo van al zijn bezit? Nou, het is tamelijk schokkend wat hij ervan zegt. Hij had meer dan jij en ik ooit zullen hebben. En zijn conclusie is eigenlijk, het is lucht. Het is een najager van wind. Het heeft geen enkel nut. Het grote geluk zit niet in die dingen, volgens Salomo. Zijn zoektocht gaat verder. Verder, hij zoekt het niet alleen in het bezit, maar er stond ook zo'n klein zinnetje. Hij heeft genoten van vele, vele vrouwen. Een zoektocht naar romantiek zou je kunnen zeggen. We weten uit andere bronnen dat Salomo zo'n duizend vrouwen tot zijn beschikking had. Duizend vrouwen, kun je het je voorstellen. Hij kon krijgen wat hij wilde op dat gebied. Als hij de ene zat was, dan waren er nog 999 anderen die voor hem klaar stonden. Dat was Salomo. En ik denk dat jij en ik vandaag de dag duizend vrouwen, of duizend mannen, wat veel zouden vinden. Wellicht een beetje vermoeiend zelfs. Ik hoor een paar mensen lachen. Maar je geluk zoeken in romantiek, je geluk zoeken in seks, dat gebeurt nog steeds. En dat geldt voor singles en voor stellen. Ik ben zelf getrouwd en rondom het trouwen. Ik weet het nog eigenlijk best wel goed. Uh, leef je in zo'n roze wolk vol met geluk. Je hebt een leuke dag gehad, leuke mensen geweest, goed feest. Um, veel cadeaus gehad, veel bezit. He, de, zo is dat gegaan en je leeft in een roze wolk. En uh, vijf jaar later kan ik nog steeds zeggen dat ik heel veel houd van mijn vrouw en ondertussen ook mijn dochter. Ik ben eigenlijk best wel gelukkig met ze. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat in die vijf jaar... Dat ik getrouwd ben, dat er ook rot dingen zijn gebeurd. In ons gezin, maar ook daarbuiten, in de wereld, omheen. Dus je kan je geluk, geluk ergens in zoeken. Je kan denken: als ik ga trouwen, dan, dan word ik volmaakt gelukkig. Maar dat is niet zo. Valentijnsdag komt ook alweer aan. En misschien begint het alweer een beetje te kriebelen in je buik. Zie je de, de rode roze dingen alweer liggen in de winkels? Ze beginnen daar heel vroeg mee. Ook dit jaar weer. En uh, misschien denk je, had ik maar iemand. Misschien denk je wel, oh ik hoop dat ik een kaart krijg de 14e februari. Of misschien ga je er zelf wel eentje sturen. Maar, en ik probeer het heel, heel voorzichtig te zeggen. Als romantiek... Als liefde, als verliefdheid, die geluk die daarbij hoort, als seks. Als dat het ware geluk zou schenken, dan zouden er toch niet zoveel scheidingen zijn. Dan zouden er toch niet zoveel relaties kapot lopen. Nog lang en gelukkig, dat is niet vanzelfsprekend. Het geluk is niet vanzelfsprekend. Ook van romantiek zegt Salomo, het is lucht, het is najagen van wind. Ik heb hier het ware geluk niet in gevonden. Bezit, romantiek, relaties. Salomo gaat het nog verder proberen en hij doet dat in prestaties. Hij zegt, ik heb grootse dingen gedaan. Ik heb geweldige gebouwen gebouwd. Dat was in zijn tijd de manier om te laten zien wat je voorstelde. Grote gebouwen neerzetten, zodat iedereen zou zeggen, wauw, die Salomo. Salomo heeft veel bezit vergaard, zegt hij. Ik heb gestudeerd, ik heb grote prestaties geleverd. Ik heb het eigenlijk best wel goed gedaan, zegt Salomo. Herken je dat? Je wilt ook graag successen boeken. Op de sport. Op school. Misschien wel in je, in je baan. Je wilt het goed doen. Je wilt dat de baas trots op je is. En ben je dan ook niet trots. Ben je dan, krijg je dan ook niet een goed gevoel als het goed gegaan is, als je weer wat bereikt hebt. Het wordt veel gedacht dat als je succes hebt, dat daar automatisch geluk bij hoort. Als, als tiener dacht ik altijd. Ik moet ik weer studeren in mijn vrije tijd? Moet ik weer huiswerk maken? Straks als ik werk, dan heb je dat natuurlijk allemaal niet meer. Dan zal ik gelukkig zijn. Dat dacht ik. Maar ik ben erachter gekomen dat ook met werken, dat er ook weer van alles speelt. En dat ook als je op de bank zit op zaterdagavond, dat er nog wel eens wat dingen door je heen gaan. Ook in successen vind je niet altijd het geluk. Als je de succesvolste mensen vraagt van deze wereld, en ben je gelukkig, en heeft je het geluk gevonden, dan moet zij ook eerlijk toegeven. Het is best tof wat ik heb bereikt, maar gelukkig ben ik er niet van geworden. Salomo is dus een gelukzoeker. Hij zoekt het onder andere in bezit, in, in liefde, in prestaties. Hij vond er geen geluk in en als je dat hele hoofdstuk van Prediker doorleest, dan zou je ook kunnen zeggen, hij zocht het ook nog in feesten. Vol fun, vol, vol met drank. Hij heeft zijn geluk ook nog gezocht in wijsheid en in allerlei boeken, in wijze theorieën. Maar, zoals Ron terecht zei, die, die zoektocht naar geluk die lijkt een beetje in mineur te eindigen. Het is hem niet gelukt, experiment mislukt. Hij heeft het gezocht, maar niet gevonden. En je zou je bijna afvragen, is geluk dan wel mogelijk? Kun je dat wel vinden? De goede boodschap van vandaag is ja, geluk is mogelijk. Het zit dus niet in geld, niet in relaties of in liefde, niet in prestaties. Maar je zou kunnen zeggen, het leven is in een boom. Het leven is een boom. Zie je eigen leven maar als een boom. En in die boom hangen appels. Appels van een beetje bezit, een mooie telefoon. Appels van misschien wel een vriendje of een vriendinnetje. De appel van dingen die je eigenlijk best wel goed hebt gedaan. Een bepaalde prestatie. Die appel van dat hele vette feest wat je laatst hebt meegemaakt. We gaan zo nog maar even door. De boom hangt vol met mooie appels. Maar zegt de Bijbel, het geluk zit niet in die appels. Hoewel die appels best lekker kunnen zijn. Hè? Daar mag je ook best een beetje van genieten. Maar het geluk zit niet in die appels. De Bijbel zegt, het geluk... Van die levensboom, van jouw leven, zit in de wortels. Het geluk zit in de wortels. En als je een beetje iets van biologie hebt meegekregen, dan weet je dat als een boom goed groeit, dan moet dat in goede grond staan, met lekker een beetje water, zodat die boom goed groeit. En de Bijbel zegt, God is als het water voor een boom. God is als het water voor ons leven. Jezus wordt het levende water genoemd. Bij hem komt het geluk vandaan. Als daar je wortels zitten, kun je daar je geluk uithalen. Als je in Jezus gelooft, dan ontvang je kracht. Dan ontvang je liefde. Dan ontvang je troost en begrip. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Zelfs in al die omstandigheden dat wij zien, ja, geluk is niet vanzelfsprekend in ons leven. Zelfs in de tijden dat je een beetje droog staat. Dan nog. Dan zit er nog wat water opgeslagen in die wortels. Daar komt je geluk vandaan. De wortels rijken naar het levende water dat Jezus heet. Water dat leven geeft. Water dat hoop geeft. Hoop voor de toekomst. Water dat ervoor zorgt dat je weet, God houdt van mij. Ik ben een geliefd kind. Ik ben een geliefde zoon of dochter van Hem. Gelukswater. Echt geluk is bij God te vinden. Dus als je God zoekt, als je met de wortels van jouw leven, met de wortels van jouw boom naar God je uitstrekt, dan is daar het ware geluk te vinden. Hoe werkt dat dan? Maak dat eens een beetje praktisch. En het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat geluk om moed vraagt. Om jongeren, om mannen en vrouwen. Het kost moed. Om God eerst te zoeken en te vertrouwen dat hij inderdaad het geluk kan geven. Want je moet kiezen. In het leven moet je kiezen. We hebben het gehad over die appels in de boom. Over, over bezit, over liefde, over prestaties, over mooie feesten, over wat allemaal maar niet. Maar je moet gaan kiezen. Dat je zegt, die dingen zijn mooi, ik neem er af en toe een hapje van, maar daarvan verwacht ik mijn geluk niet. Ik zet dat opzij als eerste prioriteit als het gaat om geluk. En ik zoek maar geluk bij God. Dat vraagt om moed. Die keuze is pittig. Want het zit namelijk zo. Je hebt vast bepaalde principes, toch? He, dat, je, dat je zegt, nou ik probeer een goed mens te zijn. Ik, ik lieg niet, ik stil niet. Ik probeer een beetje sociaal te zijn als het gaat om mijn omgeving, als het gaat om mijn vrienden. He, dat soort principes, dat herken je misschien wel. Dat heb je meegekregen van thuis. Maar als het nou spannend wordt, als het er nou om gaat spannen, dan mag een leugentje om best wil toch prima. Dan mag je toch best wel even iets pakken wat niet van jou is. Want je hebt er eigenlijk wel recht om. Waarom? Omdat stiekem misschien wel het hoogste principe in ons leven is, ik wil gelukkig zijn. Dat staat bovenaan. Ik wil gelukkig zijn. Ik geloof best wel in de waarheid hoor. Maar niet als ik mijn vrienden verlies. Want dan word ik ongelukkig. Ik geloof best in eerlijkheid hoor. Maar ik pak toch even wat geld mee. Ik had het geld gewoon even nodig om dat leuke met mijn vrienden te doen. Anders kan ik niet mee. Voel ik me ongelukkig. Dat je zegt, ik vind geloven best wel wat, mo wat moois hebben hoor. Maar als het er echt om gaat, dan word ik maar even stil. Want ik wil niet weggezet worden als een loser. Geluk is belangrijker. Stiekem zit bij, bij jong en oud dat principe ergens in ons hoofd of ergens in ons hart. Ik wil gelukkig zijn. En dat is het belangrijkste. Ik wil gelukkig zijn. De Bijbel zegt, dat is misleiding van je hart. Daar gaat het al verkeerd. Je kunt proberen om je geluk zelf bij elkaar te sprokkelen door de dingen die je hebt. De, de liefde, de relaties, prestaties, mooie feestjes. Je kunt bij elkaar sprokkelen. En misschien af en toe wel wat principes van jezelf opzij zetten. Omdat het hoogste principe is, ik wil gelukkig zijn. Maar je moet leren vertrouwen. Je moet je, moet je geluk uit handen durven geven, zou je kunnen zeggen. Om het van God te ontvangen. Om het van God te verwachten. Voor geluk is moed nodig, dat is het eerste. Het tweede is dat als je, als je nou uh, gaat proberen om naar God toe te gaan voor je geluk, dat dat vraagt om een bepaalde houding. Dat is dat je niet bij God komt als een koning, maar dat je komt als zijn kind. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als jonge generatie krijg je jullie, maar net zo goed ik en de oudere mensen, als jonge generatie krijg je ingepeperd, de klant is koning. Het draait allemaal om de beleving van de klant. In alle reclames, in alle advertenties kom je dat tegen. Het gaat om mij en hoe ik gelukkig word. Soms worden dus de meest stomme dingen aangeprezen omdat jij er gelukkig van zou worden. De klant is koning. En daarom zijn al die tv-programma's, zoals bijvoorbeeld Radar of Kassa of andere programma's die een beetje kritisch zijn, waarin je kunt klagen over slechte service. Daarom zijn die programma's zo populair, omdat wij graag als koningen behandeld willen worden. Klant is koning. Ook ik, ook jij. En zo kun je ook naar God kijken, hè? zo kun je ook naar God toe gaan. Je kunt hem zien als een, als een bepaalde dienstverlener. Als je maar netjes gelooft, als je af en toe uit je Bijbel leest, af en toe zit je ook nog in de kerk op zondagmorgen, dan zal God wel naar me luisteren. Of sterker nog, dan moet hij wel naar me luisteren. Dat is hoe wij naar God kunnen gaan. Dat wij gaan zeggen, klant is koning, gelovige is koning. En als je dan iets overkomt in het leven, als het even tegenzit, als je even niet happy bent, dan moet God het soms ook snel ontgelden. God, wat doet u me nou? Want het zit in ons. Ik wil gelukkig zijn. En het liefst als een koning. God heeft liever dat je naar hem toekomt als een kind. God wil je namelijk gelukkig maken. Er zijn teksten in de Bijbel die daar heel duidelijk over zijn. Ik wil er eentje met je lezen. Waarin God zegt, mijn plan met jullie staat vast. Spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat is een hele duidelijke tekst waarin God zegt, kom naar mij. Ik heb echt je geluk voor ogen. Maar geluk kun je niet bij mij afdwingen, zegt God. De waarheid is dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt... Dat hij jou heeft gemaakt, dat hij mij heeft gemaakt. Dat Jezus de Heer is, de Koning over, over alles, over de hele wereld. De hoogste Koning. En naar de hoogste Koning kom je niet toe met je eisen of met je wensenlijst. Maar weet je wat ongelooflijk tof is? Naar de hoogste Koning mag je toekomen als zijn eigen kind. Hij heeft zoveel genade voor ons, voor jou, dat hij jou ziet... Als zijn eigen kinderen. Heb je er wel eens over nagedacht dat het gezin van een gelovige bestaat uit God de hemelse vader. En dat Jezus je broer is. Dat jij de broer of de zus van Jezus mag zijn. Als God de vader is en God heeft een zoon, Jezus. Dan zijn wij broers en zussen van Jezus. Dan zijn we kinderen in het gezin van God. En hij wil jou gelukkig maken. Soms geeft hij je iets wel. En soms weet hij beter. Weet hij het beter voor je? Dat het beter is dat je even wacht. Dat je nog even geduld moet hebben voordat je iets krijgt. Voordat je iets bereikt. God heeft liever dat je niet als een koning naar hem toe komt. Maar dat je als zijn kind naar hem toe komt. En dat je geluk van hem verwacht. Want hij heeft het gegeven. En het laatste is dit: er is dus, dus moed voor nodig. En er is een bepaalde houding voor nodig, kom niet als koning, maar kom als een kind. En het laatste is dit, stel je wilt God zoeken, waar begin je dan? Salomo's zoektocht, wat toch echt een behoorlijke gelovige man was, Salomo's zoektocht naar geluk, was een mislukking geworden. Maar in die laatste versie die we lazen, komt hij op een conclusie uit. En daar staat dit, God geeft wijsheid, God geeft kennis, God geeft vreugde, God geeft geluk. Aan mensen die hem behagen. God geeft geluk aan mensen die hem behagen. Daar is het geluk te vinden volgens Salomo. Bij God. Door zijn geboden na te leven. Wat betekent dat? Het gaat niet over dat we stuk voor stuk de regeltjes moeten naleven die in de Bijbel geschreven staan. Als een recept voor geluk. Nee, dat gaat over de Bijbel als een richtlijn voor je hele leven. Over de hele Bijbel als een richtlijn voor je leven. Geluk vinden bij God begint door je steeds te laten vullen met Gods woorden. Dat is wat God behaagt in deftige de taal. Dat, dat je je openstelt voor zijn woorden. Dat God tot je mag spreken. Dat je het binnenlaat in je hart. Zie het als een lied. We begonnen met een lied en we eindigen met een lied. Wat is het lied van jouw leven? Is jouw levenslied Happy? Is dat dat je door het leven gaat en dat niets of niemand je kan aantasten? Of dat je zegt, ja, ik sta eigenlijk zo in het leven. Ja, er gebeurt best wel veel om me heen in mijn leven, ook al ben ik nog maar jong. Wat is dan je levenslied? Als God een lied voor jou zou mogen schrijven, dan zou het happy heten. Daar ben ik van overtuigd. Dan zou het happy zijn. En dan zou dat lied gaan over het goede nieuws dat in de Bijbel staat... Dat een grote God zijn zoon naar de aarde zond. Die zoon die zich opofferde. Zodat God de Vader jouw vader kan zijn. Dat hij jouw vader kan worden. Door Jezus wordt God je vader. Daar zou dat lied over gaan. En er zou een refrein zijn in dat lied. Een refrein dat heel vaak herhaald zou worden. Dat telkens weer terugkomt. Ik hou van je. Je bent mijn kind. Dat is het levenslied wat God ...voor jou zou schrijven. Dat is het levenslied wat je mag meenemen... ...waar je telkens, naar weer, telkens weer naar mag luisteren. En dat levenslied dat vind je op heel veel manieren ook in de Bijbel. In Gods woorden. Dat mag je horen. Daar mag je naar luisteren. Doe je oordeelpjes maar in en luister maar weer... ...naar het levenslied van God voor jou. Happy. Ik hou van je. En daar vind je pas echt geluk. Luister dat lied dagelijks. En vind je geluk bij God... Geluk vinden bij God. Dat kan dus. Het is mogelijk. Echt waar. Maar je hebt er wat moed voor nodig. Je moet misschien je principes wat opzij zetten. Je moet het eerst bij God vinden. Ga dan naar God toe. Niet als een koning, maar als een kind. En als laatste vul je. Laat je vullen met Gods woorden. En je zult gelukkig zijn. Amen. We gaan, uh, we gaan luisteren naar uh, een lied van de band. Thank <laughs> you. Wij mogen uh, ons verlangen ook bij God brengen en uh, door met hem te spreken en dat uh, doen we als we bidden en ik ben benieuwd of, uh, of misschien mensen zijn die zeggen van nou ik vind het fijn als je daar rekening mee houdt. Als je bijvoorbeeld ergens voor wilt danken, als je ergens voor wilt bidden, dan steek dan even je hand op, dan, uh, dan schrijf ik het op en dan uh, hou ik er rekening mee. Is, is er iemand die zegt van uh, ik heb een gebedspunt of een punt voor, voor dank, misschien binnen de band mag ook. Maar Ja. ja, degene die er vorige week waren, die hebben uh, gehoord dat uh, uh, mijn zusje Marjolein, die heeft een, uh, een, een uh, zoon gekregen, Jesse, maar dat was een beetje een uh, nou, wat lastige start met wat onzekerheid. En, uh, ze hebben een week in het ziekenhuis gelegen, maar uh, woensdag zijn ze thuisgekomen en eigenlijk gaat dat heel goed. En, uh, dus uh, nou, daar zijn we gewoon ook dankbaar voor. Dus uh, zullen we daarvoor danken, ja. Nee, ja, ja. Nog vingers? Nee, oké. Okay. Uh, dan wil ik uh, voorstellen: heb je het verlangen inderdaad om, uh, hè, wat zoals we zongen, ik verlang naar u heer, bid dan uh, gewoon in gedachten met mij mee, maar dan luister naar de woorden. Lieve Heer, we komen bij u Heer, we hebben, we hebben voor u gezongen, we hebben geluisterd heer, naar wat Lasje uh, sprak over, uh, over predikeren Heer, want daar hebben we ook uw woord geopend. En Heer, we proberen dat een plekje te geven, Heer, daar uh, mee aan het werk te gaan, nu of uh, de komende dagen. En Heer, uh, we proberen te beseffen Heer wat dat uh, ja, voor ons betekent. Heer, hoe u de bronken kunt zijn van, uh, van ons geluk. En heer, we, uh, we zijn er van onder de indruk, heer, wat u voor ons doet. En probeer ook te begrijpen, heer, hoe dat uh, voor u is geweest, heer, vader, om uh, uw zoon af te staan. En heer, die hier uh, dood te zien gaan voor ons, heer, want uh, dat is wat Jezus gedaan heeft. Heer, Jezus, we zijn dankbaar voor wat u heeft gedaan en... Uh, Heer, ook al beseffen we het niet geheel, heer, hoe dat moet zijn geweest, hoe u geleden heeft, heer, en we weten dat u het uit liefde deed. Heer, wilt u ons helpen om uh, ja, in, in die liefde te gaan staan, heer, zodat we daar echt, uh, echt geluk ook vinden. Heer, maakt u ons uh, happy. Wilt u uh, goed voor onze wortels zorgen. Geef dat we in goede grond staan, dat we de mensen om ons heen hebben... de mogelijkheden... de vrijheden heren, om uh, te zijn wie we zijn... maar ook ons te laten voeden... en... Uh, te horen over u... zodat we ook kunnen gaan groeien in u... dat we vrucht mogen gaan dragen... Heren, dat de dingen die we bezitten... Heren, de, de appels die in onze boom groeien... de vruchten... Heren, dat het ook uh, vruchten zijn... Heren, waar u ook uh, happy van wordt. Heer, wilt u... Uh, Wilt u ons dan wijsheid geven en een opmerkzame oog, heer, zoals u ook Salomo zegende met wijsheid en een opmerkzame oog. En heer, als er nu dingen zijn in ons leven waar we denken gelukkig van te worden, geef heer dat we die dan ja, bekijken door uw ogen. Dat we kijken, zeg maar, zoals uh, u naar die dingen kijkt en dan zien of het echt belangrijk is. En uh, als het belangrijk is, heer, geeft u ons dan de kracht om ermee door te gaan en... Uh, Energie en uh, enthousiasme. En, is het als, en heren, als het niet belangrijk is, geeft u ons ook dan de moed om ermee te stoppen. Want misschien hebben we dingen gewoon de afgelopen weken, maanden of jaren... of zolang als we leven wel heel belangrijk gevonden of belangrijk gemaakt. Maar Heer, als het niet goed is in uw ogen... Heer, geeft u ons dan de moed om ermee te stoppen. En de kracht ook daarvoor. Heer God, we zijn dankbaar met elkaar. We hoorden vanochtend dat... Uh, uh, uh, Arie en Pita een kleinzoon hebben gekregen, Iggy. Heer, u zegent hen daarmee. Uh, we zijn uh, blij met het nieuwe leven. En uh, Wilt u uh, zorgen dat het goed gaat met, uh, met de kleinzoon en met, uh, met ook met het hele gezin? Heer, dank u wel daarvoor. We zijn ook dankbaar, heren, dat uh, Jesse Baars uh, woensdag weer teruggekomen is. Of eigenlijk voor het eerst thuisgekomen is, heren. En, uh, dat het, uh, gewoon de eerste tekenen gewoon heel goed zijn. En dat uh, het goed gaat ook met Marlijn en Harry. Heer, dank u wel ook dat u daarin uh, gebeden verhoort. En uh, ja, dat u daar bent met uw uh, zegenende hand. Maar heer, we weten ook heer, dat het uh, ja, niet overal een plek is om dankbaar te zijn of om vrolijk te zijn. En er zijn ook mensen hier die uh, misschien vrolijkheid helemaal niet kennen. Omdat ze psychisch uh, vastzitten. Dat ze... ...keer op keer in, uh, uh, in, in moeilijkheden terechtkomen, heren. En uh, zonder professionele hulp of soms zonder medicatie... ...gewoon helemaal zeg maar, niet meer zouden zijn, heren. En we uh, willen wil u vragen, heren, wilt u zich ontfermen over die mensen... ...en ook de mensen in hun nabijheid, heren. Want ook van de omgeving, van de mensen de, die bevriend zijn... met uh, ...of uh, die, die een familielid hebben psychische moeite, heer, die lijden daar ook onder. Je wilt u hen kracht en moed geven? En wilt u ook de begeleiding en uh, medicatie en uh, artsen, wilt u die ook zegenen bij uh, de verzorging van uh, mensen met psychische moeite? Heer, er is zoveel nog niet voor uh, gebeden en er is ook, ook zoveel waar we nog voor zouden kunnen danken, heer, maar heer, wilt u ook in ons hart kijken? Wilt u ons woorden geven als we die zelf niet hebben? Wilt u met ons meegaan? Als we straks naar huis gaan. Geef Heer dat we nog uh, mogen genieten van de laatste liederen. Dat we ook mogen genieten heren, van uh, de momenten die we nog misschien bij elkaar hebben. Als we straks nog koffie drinken. En uh, geef dat we dan vol ja, kracht deze nieuwe week in mogen gaan. Heren, samen met u. In uw kracht, om Jezus wil. Amen. Goed, het is uh, bijna afgelopen. Ik heb daar een paar kleine dingetjes nog uh, te melden. Uh, we hebben elke week een bloemetje die we weggeven, die geven we weg, uh, graag aan mensen buiten de, de, ja, onze kerkelijke gemeente, maar die hier in onze nabijheid wonen en dat doen we soms om mensen te bedanken, een andere keer om mensen ja, te, te steunen. En in dit geval heb ik uh, t, ja, gehoord dat wij de bloemen weg gaan geven aan een ouder echtpaar in Vinkeveen. Namen en toename zijn even niet bekend, Misschien, waarschijnlijk wel bij degene die de bloemen gaat geven, maar het zal met een beetje ook gevoeligheid te maken hebben. Maar dat zijn oudere mensen die zijn bestolen in hun eigen woning door een vrouw die even ja, hun vertrouwen heeft proberen te winnen. mocht naar binnen en dan kom je er even later achter dat je bent bestolen. Nou, vervelend verhaal, we willen ze gewoon ja, even bloemen geven. We kunnen misschien niet het geld terugbrengen, maar wel even laten weten dat we ze zien. Daar gaan de bloemen deze week heen. Um, wat heb ik nog meer? Uh, ben je nou benieuwd, zeg maar, bij wat we hier allemaal doen in de Veenhardkerk, behalve op zondagochtend. Laat dan even je gegevens achter in het schrift wat je bij de uitgang vindt. En dan houden we je op de hoogte met, uh, met onze activiteiten. En zo meteen voordat we uh, stoppen, gaan we nog collecteren. Dat doen we deze maand uh, voor Stichting Home. De Stichting Home is, uh, is actief in uh, Oekraïne, in, in het gedeelte de Subkarpaten van uh, Oekraïne. En daar steunen we een gemeente die, die juist daar weer. In hun omgeving, omkijk naar de mensen die heel zwaar getroffen worden nu in een periode dat het land leidt onder oorlog. En uh, ja, geldontwaarding. En, en, en ja, de, de, de, er is daar heel veel geld nodig, heel veel inzet om uh, mensen voor een, een aantal keer per week te voorzien van een warme maaltijd. Niet eens elke elke avond, maar ja, dat wat ze kunnen bieden, dat, uh, dat doet die kerkelijke gemeente daar. En, uh, nou, wij mogen ze ook ja, iets van onze dankbaarheid voor hoe goed we het hier hebben, teruggeven in de collecte. En hopen dat uh, mensen daar ook goed geholpen worden. Daar collecteren we voor. De kindjes komen zo meteen weer terug. En als dan de collecte klaar is, dan uh, zingen we samen met de band nog twee liederen. En dan is het tijd voor koffie. Als familie. Als broers en als zussen. Om elkaar geven. en open, en eerlijk. Met elkaar omgaan. De vrede bewaren. Een eensgezind leven de geschiedenis wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. Schep, wordt ons gegeven zegen van God, eindeloos nee. lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever saved in the Savior's hand. You are born than my words say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes. this time Super bedankt voor je bijdrage als band. Helemaal top, lekker gezongen. Um, we zijn aan het einde gekomen. Heel goed dat uh, jullie er allemaal waren. En uh, aan het einde van een dienst is er nog één ding wat, uh, wat ik aan jullie mag meegeven. Ik heb veel verteld, veel gezegd. Maar uh, dit is misschien wel het belangrijkste. Namelijk dat God belooft om met jou, om met jullie allemaal mee te gaan. De komende weken en al die uitdagingen, al die dingen die je gaat tegenkomen. God gaat met je mee. Dat wordt duidelijk in zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Amen. Welkom voor uh, wat drinken, lekker napraten. Veel plezier nog.